9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journal. Goedemorgen allemaal. KPN verdient steeds minder aan de verkoop van mobieltjes. En de Europese Commissie gaat zich inzetten om meer mensen te laten vaccineren. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. De Volkskrant schrijft dat de commissie de vaccinatiegraad in 2020 boven de 95% wil hebben. Een EU-wijde actie is nodig omdat de zwakte van één land bij het vaccineren... de gezondheid en veiligheid van alle burgers in Europa op het spel zet. Nationale vaccinatieprogramma's werden de afgelopen jaren steeds zwakker, stelt de commissie. Zo is de ziekte De Mazelen weer in opkomst. In Nederland is de vaccinatiegraad hoog in vergelijking met andere Europese landen. Ook al laten steeds minder ouders hun kinderen vaccineren. De Europese Commissie gaat zich inzetten voor betere voorlichting over vaccinatie. Premier Rutte en minister Wiebes hebben het debat over de memo's... rond de dividendbelasting overleefd. De oppositie had harde kritiek, maar een motie van afkeuring... haalde geen meerderheid. Samen met de regeringspartijen stemde de SGP tegen. Verder steunde de rest van de oppositie de motie van GroenLinks wel. Volgens de oppositie had de premier de Tweede Kamer... eerder moeten inlichten over de memo's die er waren... over de dividendbelasting. De premier zei dat er fouten zijn gemaakt... maar blijft erbij dat hij de Kamer niet bewust onjuist heeft geïnformeerd. De Nederlandse staalindustrie kan flink worden geraakt door eventuele importheffingen van Amerika. Het CBS heeft uitgerekend dat er vorig jaar voor 570 miljoen euro aan staal is uitgevoerd naar de VS. En Het land is daarmee voor Nederland het op vier na grootste exportland voor staal. Amerika dreigt met importheffingen om te voorkomen dat China goedkoop staal op de markt brengt. De Tweede Kamer gaat vandaag in debat over het plan om arbeidsgehandicapten... minder dan het wettelijk minimumloon te betalen. De werknemers kunnen volgens een vervolgens een bijstandsuitkering aanvragen... bij de gemeente om het verschil aan te vullen. Volgens staatssecretaris Van Ark is het gemakkelijker voor werkgevers... en zijn die daardoor bereid om meer mensen met een beperking aan te nemen. Maar er is veel kritiek op het plan. Arbeidsgehandicapten zijn bang dat de administratieve regeldruk... nu bij hen komt te liggen. En volgens het College voor de Rechten van de Mensen van discriminatie. En vandaag is weer de traditionele lintjesregen. Zeker 2900 mensen ontvangen de koninklijke onderscheiding... van hun burgemeester. In die lijst van duizenden mensen valt een gebrek aan diversiteit op. Want meer mannen dan vrouwen krijgen lintjes... en mensen met een migratieachtergrond zijn sterk ondervertegenwoordigd. Om in aanmerking te komen moet je zeker een jaar of vijftien vrijwilligerswerk doen. En dat is volgens de Kanselarij der Nederlandse Orde, die over de lintjes gaat, de reden dat er relatief weinig mensen met een migratieachtergrond tussen zitten. Want sommige vrijwilligers zijn nog niet eens zo lang in Nederland. Het weer tot slot, vanochtend wisselvallig... met verspreid over het land een aantal buien. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon geregeld. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen op Koningsdag in de middag bewolkt... en vooral in het westen en noorden kan dan ook wat regen vallen. ANBB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het aantal files neemt alweer af. Maar bij Utrecht is het nog altijd heel erg druk. Verspreid over heel Nederland staat er trouwens 150 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Geldermalsen en knoppend Oude Rijn... Heb je bij ...opgeteld een half uur vertraging. De weg is weer vrijgegeven na een ongeluk. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen... ...nog acht kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstokken weer open... ...maar het kost je toch nog een half uur extra... A16 van Breda naar Rotterdam. Er is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd bij de Moerdijkbrug. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat nog 9 kilometer file. En dat levert 20 minuten vertraging op. En tot slot de A44 richting Amsterdam. Drie kwartier extra tussen Oostgeest en Oude Wetering. 12 kilometer. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Deze zomer in Koninklijk Theater Carré. Het Pauperparadijs. Een theaterspectakel over arm en rijk.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 Het NOS Radio 1-journaal. Zes minuten over negen is het. Het is even wennen bij het Telecom Kp, telecombedrijf KPN. Voor het eerst wordt er namelijk Engels in de bestuurskamer gesproken. Topman Eelco Blok is net vertrokken en hij is opgevolgd door Maximo Ibarra. Dat is een Italiaanse Colombiaan. Of een Colombiaanse Italiaan. Ja, wat je ervan wel maakt. Ja, precies um, Aan hem de taak om KPN uit het slop te trekken. 2018 zou namelijk het tiende jaar op rij kunnen worden... dat de omzet bij het telecomconcern daalt. Ook de nieuwste cijfers geven weinig hoop op een snelle ommekeer. Nick Wouters, u hoorde zijn stem al even van de NOS Economie Redactie. Nick, je bent in die cijfers gedoken. Waar zit het grootste probleem bij KPN? Dat was heel lang de zakelijke markt. Daar, uh, de bes bedrijven besparen al langer op hun telecommunicatie. Dus daar ging de omzet al langer omlaag. Maar nu zie je ook dat consumenten aan het besparen zijn. En dat komt vooral eigenlijk door een uh, regel. Waardoor je je telefoon niet meer gratis. Tussen aanhalingstekens bij je abonnement krijgt. Dat is uh, veranderd. We dachten altijd dat, die telefoon, dat je die telefoon erbij kreeg bij je abonnement. Als je twee jaar een abonnement afsloot. Maar dat zit natuurlijk wel in die kosten verwerkt. En tegenwoordig wordt dat gezien als een lening. Dus dan ga je misschien extra opletten als je zo'n abonnement afsluit, ga je misschien ook een goedkopere telefoon nemen. Want neem je dan eentje onder de 250 euro, dan wordt dat ook weer niet geregistreerd. Heeft dat geen gevolgen voor je hypotheek. Dus daar zien ze dat consumenten aan het besparen zijn. Zorg ervoor dat de omzet opnieuw verder is gedaald. Nu met ruim 3 procent, 50 miljoen eraf gegaan in een kwartaal. En ik sprak net met Jan Kees de Jager, dat is de financiële topman van KPN. Oud-minister van Financiën. En hij vindt het eigenlijk niet zo heel erg dat die consumenten minder aan telefoons uitgeven. Want aan het verkopen van headsets, handsets verdienen we eigenlijk niet echt. Dus het feit dat klanten ja, minder uh, en ook minder dure telefoons uh, kopen bij ons... vinden we niet zo erg. Het gaat vooral ons om het abonnementsdeel. En dat gaat eigenlijk nog goed. Het is ook uh, de financiële man. Dus die kijkt vooral naar hoeveel winst wordt er gemaakt. Nou, en als hij daarna kijkt, dan is hij tevreden. Want er wordt meer winst gemaakt... Onderaan de streep gaat de winst met 35% omhoog. Kleine 100 miljoen euro aan winst is er in een kwartaaltijd gemaakt. En dat komt gewoon door besparingen. Er wordt gedigitaliseerd, er zijn minder mensen nodig. Er wordt ook gekeken welke gebouwen weg kunnen. En dat zorgt ervoor dat tegen er wel, weliswaar de omzet daalt... maar dat er dus onderaan de streep meer geld overblijft. En een nieuwe topman dus, die Maximo Ibarra... is zijn hand al te zien. Gaat hij dingen veranderen? Die indruk krijg ik niet, want ik hoor vooral complimenten over Eelco Blok. En dat was de vorige topman en de lijn die hij heeft ingezet en dat uh, Ibarga die lijn door gaat zetten. Het blijft een Nederlands telecombedrijf. Ze gaan niet de grens over en klanttevredenheid. Dat, hadden ze, dat had Elko Blok al hoog op de agenda gezet. Van daar moeten we steeds naar kijken. Dat blijft een belangrijke doelstelling. En Jan Kees de Jager heeft ook erg veel zin... om met deze nieuwe topman te gaan samenwerken. Ik heb natuurlijk ook altijd met Elko goed samengewerkt. Dat heeft ook heel veel voor KPM betekend. Maar het is, ik kijk, heel erg uit om met Maximo samen... Uh, en met de andere leden van de Raad van Bestuur samen te werken. En nu zijn we gewoon bezig, ja, echt natuurlijk ook met de toekomst weer van, van KPN. Dus er is na een paar weken nog weinig over uh, te zeggen. Maar ik, uh, ik moet zeggen dat de start ben ik heel positief over... en uh, ik heb een hele prettige samenwerking. En u moet plotseling Engels gaan spreken, denk ik, in de bestuurskamers, of niet? Ja, maar we waren al wat gewend op dat gebied, hè? want 92% van onze aandeelhouders uh, zijn Engels. Onze leveranciers zijn bijna allemaal uh, uit het buitenland, dus uh, dat, is niet zo groot, uh, dat, is, dat is niet het grootste verschil. Als je dingen anders gaat doen, dan moet dat de komende tijd nog gaan blijken. Want dan ga je dat niet meteen de eerste weken doen. Je moet even wennen aan het bedrijf. En dan pas je stempel gaan drukken. Dus dat gaan we zien. Wat we wel vrijwel zeker weten is dat dit het tiende jaar op rij wordt. Dat de omzet van KPN gaat dalen. Want ook KPN zelf denkt niet dat het plotseling een ommekeer komt dit jaar. Die moet er wel ergens de komende jaren gaan komen. Want er moet wel groei komen. Dat hoort er toch wel bij een bedrijf. Vinden ze daar zelf. En binnen, nu, binnen een jaar en drie jaar moet die omzet weer gaan stijgen. Nu nog krimp. Dus bij KPN, um, dat maakt het wellicht een, een grotere overnameprooi... dus voor andere bedrijven. Nou kondigde de staatssecretaris die hierover gaat... Mona Keizer vorige week een nieuwe wet aan. Overnames in de telecomsector moeten eerst aan de overheid worden gemeld... zodat die er eventueel nog een stokje voor kan steken. Wat vinden ze daarvan bij KPN? Hij, uh, Jan Keijsdenjager houdt zich enigszins op de vlakte over dit voorstel. Hij wil de details nog afwachten, die zijn heel belangrijk, zegt hij. Maar je hoort tussen de regels door wel dat hij niet heel erg hierop zit te wachten. De details zijn hier heel erg belangrijk, want die kunnen ja, net inderdaad uh, misschien iets heel erg in de weg staan. Kijk, overigens KPN heeft al een stichting, hè, Stichting Bescherming. Die is in het verleden ook effectief gebleken. Dus voor ons is dit specifiek, denken wij, uh, minder nodig. Maar goed, te, tegelijkertijd, we zullen het voorstel afwachten en dan uh, op reageren. was eerder al een dreiging hè, een paar jaar geleden dat ze door de Mexicanen zouden worden overgenomen. Carlos Slim, het bedrijf van Carlos Slim. Maar dat werd toen tegengehouden door de stichting die KPN heeft. Die kan zo'n overname blokkeren. Dus hij zegt: Ja, voor ons is dit eigenlijk niet nodig. Bij, bij hun werkt dat, zegt hij al. Bij ja. hun werkt dat ja. al. En uh, nou, hij zegt: wel, Laten we eerst even de tekst afwachten. Ja. wat Mona Keizer precies wil doen. en waar ze naar gaat kijken. Nick, dankjewel. Nick Wouters was dat van de NOS economie Redactie Over de cijfers van KPN. Paradise was in die tijd met Lenny Kravitz. Die schreef ook dit nummer voor haar. In 1992, Be My Baby geheten. Het is nu kwart over negen. De kritiek van Jan ja. Publiek. Je hebt nepnieuws verspreid, Jurgen. En dat Echt? gebeurde vanochtend. Toen uh, deze plaat van Johnny Nash werd gedraaid. Like it's a clear in the rain. Ja, mooi. Ik zie helemaal niks, want het scherm is weer ja. dicht. Goed, jij zei dat Johnny Nash uit Jamaica komt. En dat klopt niet dat we uh, Henk en Peter Bartelsma. Nee, Peter Bartelsma, die ken ik. Die Bartema. doet ook altijd mee aan de popvissen, pop -pop waar ik ook wel eens. Uh, ik denk dat hij ook wel weer de Profis Marathon meedoet. Uh, de dag voor hemelvaart. Nou, uh, een expert op dit gebied dus. Ja. Uh, uh, Nash, die is geen Jamaikaan, maar een Amerikaan uit Texas. En ten tijde van deze hit, I Can See Clearly Now, woonde hij in Engeland. Dus uh, dat kan het ook niet geweest zijn, de verwarring. Maar misschien wel dat uh, hij heeft namelijk een studio op Jamaica gehad. Dus... In die zin uh, was het niet helemaal fout. Woonde die daar dan misschien ook een tijdje naast die studio uh, of zo? Maar het zal er zeker enige ja. tijd verbleven hebben. Ja. Uh, goed, nee, maar als Peter Bartmaat het zegt, dan geloof ik het gelijk. Want die, uh, die weet heel veel feitjes uit de popmuziek. Dus uh, excuses. Dan valt er ook nog wat te rectificeren uit de uitzending van gisteren. Want uh, dit zei jij gisteren in Drie voor de Dag. Het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena wordt vanmiddag onthuld door Frank Rijkaard. En de drie kinderen van Eberhard van der Laan. Ja, de drie kinderen van Eberhard van der Laan, zeg je. En Kiki Smit mailde daarover. Want uh, dat er drie kinderen aanwezig waren, dat klopte wel. Maar het zijn niet de drie kinderen van uh, de oud-burgemeester. Hij had er namelijk vijf in totaal. En dus dat is niet oh, geheel onbelangrijk, ja, zegt ja, Kiki. Ja. Oké, okay, snap ik, ja. Tot slot een taalkwestie. Die gaat over de uitdrukking... het klopt als een bus, want die klopt niet. Eppe, Thee Bakker, Rianne van de Ven... en meneer of mevrouw Zwaan Barten. Het is namelijk eigenlijk dat sluit als een bus of dat klopt als een zwerende vinger, zeggen zij. Dus uh, het klopt als een bus, is fout. Um, het was wel ooit fout, maar tegenwoordig is uh, die uitdrukking zo ingesleten... dat die is opgenomen in het spreekwoordenboek van Van Dalen, al sinds 1995. Dus uh, het klopt wel als een bus. Het klopt als een bus, klopt als een bus. Ja. Ja. En um, wat, wat, is, wat, wat, wat betekent het eigenlijk, het klopt als een bus? Nou ja, die bus, die, uh, dat gaat niet over het voertuig in ieder geval. Dat uh, gaat waarschijnlijk over een beschuitbus of iets dergelijks. Daar kan je op kloppen. Ook weer wat geleerd. Uh, blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via nosradio NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar R1JN jn at nos.nl En dat wat hij zegt, dat klopt altijd als een zwerende vinger. Dennis mooi. waar staan ze stil? Nou, op de A2 vooral vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Geldermals en Culemborg staat vijf kilometer file. In de file is een ongeluk gebeurd. Er zijn drie rijstroken dicht. En dat heeft je drie kwartier vertraging op. Die file stond er al omdat er bij Utrecht een ongeluk was gebeurd. Op de A2 verderop richting Amsterdam bij het knooppunt Oude Rijn. Maar daar is de weg weer vrij. A4 richting Den Haag bij Ippenburg. Zeven kilometer en een kwartier extra de rechter. De reis ook is dicht door een ongeluk. En de A44 naar Amsterdam. Tussen Oostgeest en knooppunt Burgerveen. 12 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog wel een half uur vertraging. Na de periode Leontien van Moorsel en de periode Marianne Vos... lijkt nu de periode Anna van der Breggen aangebroken in het vrouwenwielrennen. Zij won dit seizoen al de Italiaanse wielerkoers Strade Bianche... de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl... en afgelopen zondag nog luik Luikbasten Nakerluik. Anna, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat ook iets waar jij mee bezig bent? Uh, in, in, het in de voetsporen treden van? Nee. <laughs> Oké, <Okay>, bedankt. <laughs> ja. Uh, ja, nee. Ik, ik ben topsporter en ik probeer uh, zo goed mogelijk te zijn... bij de wedstrijden en, uh, en wedstrijden te winnen. En niet zozeer met, uh, met tijdperken. Of... Ik denk ook wel... Um, tijdperk van Marianne bijvoorbeeld. Daar, daar heb ik ook nog in gefietst. En dat was ook een periode in het vrouwenwielrennen wat, wat anders was als dat het nu is. En, en dat is wel mooi om te zien, want het is op dit moment aan het veranderen. En um, Marianne was echt iemand die kon sowieso alles. Niet alleen op het wegwiel, in het wegwielrennen, maar in het veld, op de baan. Uh, ja. Volgens mij kon ze alles. <laughs> maar um, ja nu zijn we veel breder geworden, ook in het vrouwenwielrennen. En uh, zijn het er veel meer geworden als alleen maar één iemand. En ja. dat is juist wel heel tof om te zien met deze periode en deze ontwikkeling. En, en de, hoe, want was jij al geboren toen Van Moorsel haar successen boekte? Ja, volgens mij wel. Ik weet het nog wel van vroeger, maar ik, ik keek het ook nog niet zo. Het, nou. ik, ik fietste natuurlijk nog niet. En, uh, ja. Wie was jouw grote voorbeeld dan vroeger eigenlijk? Want jij bent op een gegeven moment begonnen met wielrennen. Ja, maar dat was omdat mijn broer. die had een, een vriendje. en die fietste bij de club. En wij, uh, wij hadden een best wel leuke club in Hasselt. En uh, toen ging hij ook op wielrennen. En nou ja, dan komt hij thuis met wielrenkleren en een, en een fietsje. En uh, ja, dat was prachtig. Toen dus dacht je, dat wil ik, ik ook. ook wel. Ja. Ja. En toen fietsjes je er allemaal uit? Nou, nog niet direct. <laughs> Ik viel ook een paar keer om in het begin. En, uh, maar dat waren gewoon hele leuke, gezellige ja. trainingen. Maar je had dus niet, zeg maar, ook niet van mannenwielrenners... posters op je, op je kamer hangen of zo... Van, uh, nee, omdat dat jouw nee. uh, grote helden waren of iets? Nee, ik weet nog wel. Toen de Spelen waren... Uh, waarin Pieter van der Hogeband zoveel won... Uh, toen dacht ik wel, oh, dat, dat is tof. Dat hij dat zoveel kan winnen. En, maar dat was eigenlijk dus niet met het wielrennen... maar nee, meer met het zwemmen ja, ja. Oké, okay, dus Pieter van de Hoogband misschien in die zin uh, jou geïnspireerd... om, om uh, door te gaan en topsporter te worden. Bas de Luik, Luik was afgelopen zondag. Hoe, hoe werkt zoiets? Want uh, ben je daar nu al helemaal van hersteld? Ja, als je kijkt naar die week. Wij hebben dan drie uh, klassiekers in één week. Dus um, ja, sowieso hebben we... Als je in vorm bent, is dat herstelvermogen best wel goed... En meestal als je twee dagen hebt gehad, nou ja, dat was natuurlijk ook vanaf de Amstel Gold naar de Walspijl, twee dagen. Ja, dan ben je wel weer voldoende hersteld om, uh, om er weer een te kunnen doen. Fysiek, maar ook mentaal. Ja, dat, dat, dat verschilt natuurlijk een beetje ook hoe de wedstrijden zijn gegaan en hoe je erin staat. Bij ons ging het goed. Dus... Als je wint valt altijd alles mee natuurlijk. Ja, als je wint dan, dan is het mooi en dan heb je ook weer zin in de volgende. Dus dat, ja, misschien, sowieso waren wij mentaal dan wel hersteld, ja. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk, dat mentale gedeelte ook bijvoorbeeld? Om, als het dan eens even wat minder gaat of het plan is niet helemaal uitgekomen, hoe pep je jezelf weer op? Um, nou, ik moet eerlijk zeggen... dit seizoen uh, hoeft dat niet. Ja, want, je wint ja, ongeveer alles. Het gaat gewoon ja. echt fantastisch. Ja. Maar natuurlijk heb je wel dagen ook dat het minder gaat... en dat het iets tegenvalt. Dat kan net zo goed in trainingen zijn. Um, maar ik probeer altijd zoveel mogelijk uh, ja, te doen wat ik moet doen... en zo goed mogelijk te doen. En meer kan je dan ook hmm. niet doen. En dat weet ik ook wel. En als je verder gaat, dan valt het de volgende keer weer mee. En, ik denk als je een slechte periode hebt... die heb ik uiteraard ook gehad. Ja. Dan is het soms echt wel lastig. En dan stop ik vaak even uh, met fietsen. En dan ga ik iets doen waar ik zin in heb. Wat dan bijvoorbeeld? Um, nou, als ik wel moet fietsen... dan pak ik bijvoorbeeld een mountainbike. Ga ik het bos in... Um, en anders ga ik, uh, noem, maar, noem maar op, een keer shoppen met mijn moeder en mijn zusje ah, ja, ja. Uh, bij vriendinnen langs. Iets, iets wat niet met wielrennen te maken heeft. Want ah, ja. dat lijkt me het, het allermoeilijkste misschien wel, dat je toch steeds die focus houdt. Want kijk, die verleiding hebben we natuurlijk allemaal wel. We, we zijn allemaal bezig met onze dingen. Of, nou laat ik gewoon uit eigen huis spreken. Ik denk ook van, want ik moet toch eens weer naar die sportschool. En elke keer weet ik wel weer wat te verzinnen om het niet te doen. Uh, ja. Maar dat, dat kun jij natuurlijk niet. Nou, ja, maar dat gevecht dat is er bij ons ook wel. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is, maar ik heb het in ieder geval wel. Uh, ja, ik heb ook wel eens dagen dat ik geen zin heb en denk moet ik weer die fiets op. Uh, gelukkig met fietsen als het mooi weer is dan gaat het sowieso goed. Maar bijvoorbeeld ook, um, het is niet alleen het fietsen. Ik doe ook veel core stability daarnaast. Ook om die positie op de fiets goed te houden... en om geen blessures te krijgen. Ja, dat ja. vraagt soms ook wel eens dat je, als je moe bent... en dan moet je dat nog doen. Ja, dat ja. blijft dan de hele tijd in je hoofd zitten. En dat stel ik uit... Ja, zulke dingen, dat, ja. Dat, daar hebben wij ook elke dag mee te maken. Ja, gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. We denken altijd dat jullie ook maar wondermensen mensen zijn... die dat allemaal zo even erbij doen, maar zo werkt het dus niet. Um, jij zei net iets over, uh, we hadden het over die, die, die periodes... Hè, van Vos en van, uh, van Moorsel nog eerder. Uh, het wielrennen is behoorlijk veranderd. Nou, hebben jullie die, die, die wedstrijden gereden. Uh, daar zijn wel wat beelden van uitgezonden... maar daar blijft het toch nog wel achter, de aandacht voor, voor uh, het vrouwenwielrennen. Hoe vind je dat? Ja en nee. Want um, ook als je dat vergelijkt met een aantal jaar geleden, dan is het ontzettend vooruit gegaan. En ja, bijvoorbeeld de Amstel Goldrace, maar ook uh, straden in het begin van het jaar in Vlaanderen zijn wel uitgezonden. Uh, dus dat zijn al hele mooie mm. wedstrijden die uitgezonden zijn. Maar inderdaad, was, en luik werden dan niet. Uitgezonden. En dat, dat is dan heel jammer dat daarin niet één lijn getrokken kan worden. Ja, ja dat archiefje dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, met het betalen hebben, de Amstel Gold Race. Dat, dat ineens werd duidelijk wat uh, een vrouw wint en wat een man wint als die die, die koers wint. Ja, ja, dat ligt natuurlijk niet aan de Amstel Gold Race. Want dat, die wedstrijd is prachtig georganiseerd. En uh, de, daarin staan we echt tussen de mannen, alles hetzelfde. Maar dat prijzengeld, dat, dat is gewoon een vast bedrag. En dat is niet alleen de Amstel Cold Race. Dat is in alle Wild Tour zo. Ja. En dat is iets wat het al heel lang zo voor ons is. Maar blijkbaar dat mensen dat nu ineens opmerken van... hé, hey, waarom verdienen die vrouwen dan zoveel minder? Ja. Ja, goed daar zou, dus in ieder geval wel, daar zou ook wat aan gedaan kunnen worden. En dan nog even de, de, de breedte zeg maar, van de sport. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi... dat er, ja, dat er in veel meer landen gewielrend wordt... En, uh, en de concurrentie sterker wordt. Maar ja, dan wordt het voor jou ook weer lastiger om te winnen. Dus dat is een beetje een spagaat, lijkt me. Ja, aan de andere kant, dat is natuurlijk in iedere sport zo. Um... Je wil, je wil de sport zover mogelijk ontwikkelen. En dat er zoveel mogelijk landen meedoen. En ook in de breedte. En dat heeft het vrouwenwinnen, denk ik, ja, ook echt wel nodig. Dat het in de breedte sterker wordt. Ja. Dat, het, dat het peloton groter wordt. Dat eventueel uiteindelijk zelfs ploegen groter worden. Ja. Dus ja, voor de ontwikkelingen juich ik dat alleen maar toe. Hoe meer meiden op de fiets stappen, hoe beter natuurlijk. Ja. Anna, nog één ding. Want het WK komt er ook nog aan. en Dat is iets wat jij nog niet achter je naam hebt staan. Is dat een van de grote doelen voor de komende tijd? Ja, altijd. Elk jaar weer. Uh, het WK is, is dit jaar ook op een heel mooi parcours. En uh, aan het einde van het seizoen. Dus het is nu nog ver weg. September, hè? eind september. Ik ben nu het... nog even aan het genieten van, uh, van dit voorjaar. Ja. En, uh, ja, het is uiteraard wel een doel. Ja. En dan intussen nog uh, wat etappekoers. Wat ga je rijden? Uh, ik heb nu nog even een weekje rust. En dan uh, uh, in mei rijd ik een etappekoers in Spanje, de Bira. En dan vervolgens komen ook de Nederlandse kampioenschappen daarna weer. Ja. En dan is het wel toewerken naar het WK. WK, goed. We houden je in de gaten. Veel succes met alles wat je doet en bedankt voor het gesprek. Dank je wel. Anna van der Breggen was dat. 1, 2, 3, voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. In het gebouw van de OPCW, de organisatie tegen chemische wapens... in Den Haag organiseert Rusland vanmiddag een bijeenkomst over Syrië. Ze zeggen dat ze daar met bewijs komen... dat er geen gifgasaanval is geweest in Douma, Syrië. Volgens de Russen is het een verzinsel van de hulporganisatie De Witte Helmen. En... Kiesja Heksen die gaat naar die bijeenkomst toe om dat verhaal eens aan te horen. Die Alexe lintjesregen is vandaag. Een paar duizend mensen krijgen er vandaag eentje opgespeld. En dan horen ze een variant op deze woorden. Het is mij dan ook een groot genoegen jou mede te delen... dat het mm -hmm. zijne majesteit heeft behaagd jou te benoemen... tot lid in de orde van Oranje Nassau. De Tweede Kamer dan praat met staatssecretaris Van Ark... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over haar plan... om arbeidsgehandicapten minder dan het wettelijk minimumloon te betalen. Ze verwacht dat de werkgevers dan eerder bereid zijn... om mensen met een beperking in vaste dienst te nemen. Marleen de Roy, die gaat dat debat volgen. Marleen, we horen hier heel veel over... en ook heel veel kritiek op dat plan. Ja, je kan bijna zeggen dat iedereen die er wel iets... Op of op een, een manier ermee te maken krijgt, uh, heeft er iets op aan te merken. Van de arbeidsgehandicapten zelf... tot het uh, college van de rechten van de mens... tot de gemeente, die uiteindelijk die regels moeten uitvoeren. Ze zeggen allemaal, ja, mensen met een arbeidshandicap... krijgen straks onder de streep minder betaald... omdat ze minder ook aanvullend pensioen opbouwen. En ze krijgen al die administratie zelf voor de kiezen. Maar de staatssecretaris zegt juist... door dit te doen maken we het voor werkgevers makkelijker... zo creëer je meer werkplekken. En dat is hoog nodig, zegt zij, want... Er zijn veel te veel mensen met een arbeidshandicap die nog thuis op de bank zitten. Ja, Vandaag moet blijken of er nog steeds een meerderheid van de partijen... Uh, deze voordelen zwaarder vindt wegen dan de nadelen. Ja, gaan we horen uh, in dat uh, debat. En uh, jij gaat het volgen. Als er nieuws uitkomt, dan horen we dat hier op NPO Radio 1. Marleen de Rooij was dat. Dan naar Karel johan de Zwart voor Spraakmakers. Dat begint hier zometeen. En wat zijn de onderwerpen, Karel? Goedemorgen, Jurgen. Spraakmaker van de dag is oud-Pvda-voorzitter Hans Spekman. En uh, met hem blikken we natuurlijk terug op het dividendbelasting-memo-debat van gisteravond. Had de oppositie, waaronder zijn PvdA, de messen voldoende geslepen? En vlak voordat... Menis Sajen begint deze week met een gehuurd busje op een groep voetgangers in Toronto inreed en daarbij tien mensen doden. Plaatst hij een bericht op Facebook. De Incel Revolutie is ja. begonnen. Incels, wat zijn dat? Daar gaan we het over hebben met Forensisch psycholoog Ernst Ameling. En uh, Stand.nl nog even? Stand.nl, de stelling is vanochtend. De reputatie van premier Rutte is ernstig beschadigd. 0800 1101 kunt u bellen. Dat dus, Stand.nl, onderdeel van het programma Spraakmakers. Begint zo direct om half tien op deze zender. Ietsje later, want eerst komt Elisabeth langs met het allerlaatste nieuws... hier op NPO Radio 1. En ik wens u vast een prettige donderdag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het nos Journaal. De Europese Commissie gaat zich ervoor inzetten dat meer mensen zichzelf en hun kinderen laten vaccineren. De Volkskrant schrijft dat de Commissie de vaccinatiegraad in 2020 boven de 95% wil hebben. Vaccinatieprogramma's werden de afgelopen jaren steeds zwakker, stelt de Commissie. Zo is de ziekte de mazelen weer in opkomst. Ruim 40 grote Britse bedrijven hebben een akkoord gesloten... om minder plastic verpakkingsmateriaal te gaan gebruiken. Ze beloven onnodig plastic dat om hun producten zit te vermijden. Plastic dat nog wel wordt gebruikt, moet kunnen worden hergebruikt. Een ambtenaar die vorig jaar stiekem opnames maakte... op de dames-wc's op het stadhuis van Vliesingen... is veroordeeld tot 240 uur werkstraf... en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De man had een camera opgehangen die werd ontdekt door een schoonmaakster. En George Bush, senior, is van de intensive care af. De 93-jarige oud-president van Amerika... belandde met een ernstige infectie in het ziekenhuis... één dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Bush ligt nu op een gewone afdeling in het ziekenhuis... en is volgens een woordvoerder meer bezig met de nba play-off wedstrijd van zijn favoriete team dan met zijn eigen gezondheid. Het weer tot slot wisselvallig en verspreid over het land een aantal buien. Vanmiddag klaart het op en komt de zon ook tevoorschijn... bij 11 tot 15 graden. Morgen op Koninkrijk in de loop van de dag bewolkt. En vooral in het westen en noorden kan wat regen vallen. ANWB Verkeersinformatie. Nog 70 kilometer file op de A2 Den Bos utrecht Tussen Knopendel en Culemborg staat 7 kilometer. In de file die er al stond vanwege een ongeluk bij Utrecht... is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht. Nu heb je drie kwartier vertraging. A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Dat kost je 20 minuten. en een half uur vertraging door een ongeluk op de A44 naar Amsterdam. Tussen Oestgeest en Oude Wetering staat 11 kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Met welke actieve herinnering zou Mark Rutte vanochtend zijn wakker geworden? Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen, ja, want hij had het soms niet makkelijk, maar overleefde het wel weer. Spraakmaker van de dag is Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds... en natuurlijk in een eerder leven partijvoorzitter van de PvdA. Goedemorgen, meneer Spekman. Goedemorgen. Was het een uh, memorabel debat voor u? Nee, dat zou ik liegen als ik dat zou zeggen. Nee? Het, nee, het zal nee. niet beklijven tot in de eeuwigheid? Nee, zeker niet. Nee, het was natuurlijk op zich opmerkelijk dat de oppositie het nu al met elkaar eens was, zo goed als... Maar ik had geen andere uitkomst verwacht dan dit. Nee. En mediaforum-gast Kees Boonman, politiek analist... Is, was onderweg vanuit Den Haag naar Hilversum, maar liep vast in de files. Dus uh, we vragen hem zo meteen wat hij zich over een jaar nog... zal herinneren van gisteravond. En ook in Stam.nl, aandacht voor het debat. De stelling luidt, de reputatie van premier Rutte is ernstig beschadigd. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Zweeg Mark Rutte bewust over de aanwezigheid van kritische memo's... over de afschaffing van de dividendbelasting? Zelf blijft hij volhouden dat het niet om bewust verzwijgen ging... toen hij in november zei dat hij geen herinnering had aan die memo's. Wel geeft hij toe dat deze hele dividendgate begon met een fout van hem. Laten we nou een check doen of dat klopt. Uh, en dan ook de Kamer daarover te informeren. Dat vind ik echt wel, als ik erop terugkijk, hadden we dat uh, ja, moeten ik doen. Ik moet ervan blijven leren. Uh, en ik denk dat hij zich dat ook echt wel voorneemt. Blijkt dat de waarheid van onze minister-president... voor onze minister-president slechts een optie is. Hij is al eens de teflon-premier genoemd. Uh, ja, daar glijdt alles vanaf. Ja, ik denk dat we er echt helemaal niks mee opgeschoten zijn. Ja, hij loopt door en de mensen de, de, uh, vergeten het heel snel weer. Uh, en het resultaat is dat Rutte vandaag gewoon weer vrolijk aan het werk gaat. Dan hij van, shrug it off and go on. Ja, Rutte heeft het debat gisteren dus toch gewoon weer overleefd. Uiteindelijk werd een motie van afkeuring... door de hele oppositie, behalve de SGP, gesteund. Uh, met wat voor gevolgen heeft dit debat nu of gaat dit hebben? Er wordt vaak gesproken over de teflonlaag van de premier. Uh, glijdt dit ook weer van hem af of zal hij hier toch moeilijk van herstellen? De stelling vanochtend is... de reputatie van premier Rutte is ernstig beschadigd. U kunt bellen 0800-1101. Ja, meneer Spekman, bent u het eens met de stelling of oneens? Ja, ik denk dat hij beschadigd is. Ik vind het overigens niet de hoofdzaak van het debat. Nee. Maar ik denk dat hij beschadigd is, ja. ja maar waarom eigenlijk? Omdat mensen gaan... Vooral over wat er niet wordt gezegd. Ook in zo'n debat niet. Kijk, waar mensen zich mee bezighouden, volgens mij... is hoe komt het nu dat er zo'n besluit is genomen... Ja. wat er geen verkiezingsprogramma staat. Nou, dan zijn er allemaal mensen die hebben geadviseerd... doe het niet. Maar wie het nu hebben geadviseerd, doe het wel. Dat is eigenlijk nog steeds... Het mysterie. Ja, en daar zijn we eigenlijk nog steeds niet helemaal uit. Nee, nee, en dat is... Kijk, als iemand een gewoon mens probeert... een paar kwartjes op de Rijksbegroting te verschuiven... dan is dat een behoorlijke klus. Ja. Maar hier zitten blijkbaar een aantal mensen... die gewoon met redelijk gemak... 1,4 miljard weten te verschuiven op ja. de begroting. Ja. Jesse Klaver, de leider van GroenLinks... Ja. die zei, ja, nou, dit debat gaat natuurlijk wel over... De, het afschaffen van die dividendbelasting. Maar het gaat eigenlijk over vertrouwen. En het gedoe wat er uh, is geweest... na die beslissing om die dividendbelasting af te schaffen. Ja. En de onduidelijkheid daarover. Ja. Dus het is toch, daar gaat het toch wel degelijk over... het vertrouwen in Rutte ook. En ja, dit maar kabinet. Niet, nou, dat overstijgt... Rutte, dat hangt niet van één persoon af. Maar het is vertrouwen in politieke besluitvorming in het algemeen. Ja. En dan, Onder leiding van Mark Rutte. Zeker, maar, maar uiteindelijk kijken mensen toch... Volgens mij, dat heb ik in al die jaren dat ik politiek actief ben geweest ook wel geleerd. Hmm. Niet naar één persoon, maar hebben een oordeel over de politiek in het algemeen. Ja. Um, en, en daar maak ik mij wel zorgen om. Want dit doet wel iets met mensen. Zeker als zij de consequenties gaan ondervinden. van ja Die 1,4 miljoen moet wel opgebracht worden. En door wie ja. dan? Ja. Snap je? Dus, dat ja. is... dus eigenlijk leidt vooral de politiek hier reputatieschade. En niet zozeer Mark Rutte in het bijzonder ik, misschien. Ik vrees uiteindelijk van wel, en dat vind ik wel erg. Dus ik zou willen dat alle politieke partijen... gewoon openheid geven dat als zij ergens in geloven... en dat mag. He, dus ik geloof er niet in... maar iemand mag er wel in geloven. Die mag zeggen, ja, dat is mijn overtuiging, dat is goed. Ja. En ik heb met die en die gesproken. En die hebben me gezegd, ja, je moet, die miljard moet je 1,4 miljard echt doen. Want anders gaan die bedrijven weg. Ja. Maar zolang dat niet wordt gezegd, is het schimmig, is het geheimzinnig... en vullen mensen zelf die werkelijkheid in. Ja. U heeft dat debat, neem ik aan, met uh, belangstelling gevolgd. Ook gisteravond. Hoe kijkt u naar? Ja, maar als... niet constant, he, want nee. het was een heel lang de bot, Ja, het was dus heel dus lang. Ik moest ook andere dingen doen. Maar, ja, ja. ja. Oh, wat moest u doen verder? Nou, gewoon werken. Oké, okay, ja. Voor het jeugdgarantiefonds, uh, ja. ja precies. Asscher ja. um, sloot gisterochtend een motie van wantrouwen nog niet uit, hè, maar vond later een motie van afkeuring sterk genoeg. Ja. Hoe, moeten we dat, uh, hoe moeten we dat plaatsen? Ja, dat snap ik. Als je... Als je er is een soort met devaluatie van moties heeft plaatsgevonden. Over wantrouwen, afkeuring. Dus als je dat heel vaak doet als Kamer... dan haal je eigenlijk je instrument naar beneden. En hij heeft uiteindelijk, Mark Rutte, schuld bekend. Dus hij heeft gezegd, ik had het anders moeten doen. Dus daarvoor is er ook een ander instrument ingezet door de Kamer. Dus ik snap dat wel. Ja, dat maakte die motie van wantrouwen eigenlijk overbodig. Ja. Ja. Het erkennen dat hij in november misschien wat harder had moeten, moeten doen. Terugkijkend dat ja, hij ja. het anders had moeten doen. Wat ik toch vind, nog steeds zelf, is dat er geen openheid gegeven is in het hele debat niet waarom dan wel dat besluit is genomen. Ja. Want dat hangt, vind ik, nog steeds boven de markt. Ik bedoel, daar doet vandaag de Volkskrant een poging... om een soort met analyse te maken... tot met de beïnvloeding door de Eerste Kamer uh, aan toe. Ja. Kees Boolman, uh, inmiddels uh, de studio in Den Haag bereikt. Zeker, maar, uh, Een heleboel fileleed, uh, welkom. Ja, uh, uh, het, ge het gewicht van zo'n motie van afkeuring. Hoe moeten, we dat, uh, hoe moeten we dat zien? Hoe zwaar is dit dan eigenlijk? Nou, het was, uh, of het nou zwaar was of zwaar is, doet er eigenlijk niet toe. Het was wel duidelijk dat daar geen meerderheid voor is. Maar een motie ja. van afkeuring is uh, ja, na een motie van treurnis... de op een na zwakste. Overigens wordt hij natuurlijk wel gewogen. Als je afkeurt het beleid van de minister... of eigenlijk het hele kabinet... dan kan daar een kabinet natuurlijk ook de consequentie uit trekken. Maar moet er moet wel mm -hmm. een meerderheid zijn. En die ja. was er hoe dan ook uh, niet. Nee. En dat wist iedereen eigenlijk ook wel gaandeweg de dag. Even voor de duidelijkheid, stel, er was wel een meerderheid geweest... Hè, voor die motie van afkeuring. Wat waren dan, is, dan, is het dan nou ja, een optie dat het kabinet opstapt? Nou ja, dat nee, hoeft toch? niet per se. Maar ik, ik vind wel dat als dat uh, op zo'n onderwerp het geval is... dat dat uh, echt de uh, minister-president in persoon betreft... dat dan het uh, uitzwaaien kan gaan uh, beginnen. Dat kun je <lacht> natuurlijk niet uh, accepteren. Nee. Dat is nog nooit gebeurd, Kees. Dat nee. het kabinet blijft zitten als er zo'n motie zou worden aangenomen. Nee. Nee, dat is een, dat is een ondenkbare, ondenkbare situatie. Ja. Maar goed, het, ik, ik heb ook de indruk... dat uh, men daar uiteindelijk niet echt uh, op, uh, op uit was. Nee. nee. Nou ja, uh, Lodewijk Asscher... daar leek het wel even op gisterochtend. Hè, uh, zwaaide wel even uh, met die emotie van wantrouwen dan. Uh, dat heeft hij dus eigenlijk uiteindelijk niet doorgezet. Hoe, uh, nou ja, hoe ernstig is de reputatie van premier Rutte nu uh, beschadigd... na gisteravond, wat jou betreft? En de, deze hele affaire, Kees Boman. Nou, de, ik, ik, ik denk dat je één ding in ieder geval echt wel heel goed voor ogen moet houden. Ik vind toch dat er gisteren, moet je voorstellen... een debat van tien uur, tien uur over het hoofdwoord stukken die er niet of wel zijn. En uh, dat daar toch vooral een verschil is tussen de Haagse binnenwereld en de echte buitenwereld. Ik denk dat ik uh, gisteren weer ja. heel duidelijk zag dat daar niet echt een uh, link tussen ligt bij bepaalde onderwerpen. Het onderwerp is natuurlijk heel concreet. Het is een politieke keuze uh, waar je geld gaat halen, namelijk daar waar het zit bij grote bedrijven. Ja. Of dat je dat erbij uh, laat zitten en dat je dat geld uh, aan anderen gunt en niet aan uh, iedereen in dit land dat is een hele fundamentele politieke discussie. En de tweede is natuurlijk, en het is al even aan de orde gekomen... de geloofwaardigheid van de politiek. En wat ik eigenlijk ja. opmerkelijk vond gisteren in het debat... was dat premier Rutte, prim, premier Rutte op enig moment zei... ja, ik heb gezegd dat ik geen herinnering aan die stukken had. Mm -hmm. En toen zei hij, dat had ik eigenlijk niet moeten zeggen. Waarmee hij feitelijk bedoelde, ik had helemaal niks moeten zeggen. Helemaal niets. En als er gevraagd zou worden naar eventuele uh, memo's of stukken... of hoe we het dan verder ook noemen... dan had ik moeten zeggen dat is niet relevant. Dus ja, hier speelt wel de discussie in. Daar moet de Tweede Kamer ook echt goed over nadenken. Wat ja. je met stukken rondom een formatie doet. Uh, transparantie. Hoe ja. transparant willen we zijn in Den Haag? Ja. En als het debat van gisteravond één ding heeft duidelijk gemaakt... wat jou betreft dus, is het dat die kloof tussen politiek en uh, consument-burger... Uh, misschien nog wel groter is dan ooit. Dat ja. illustreerde het vooral. Ja, binnen binnengekeerde debat. Wel. Ja, ja, zeker. wel. Daar ben okay. ik het ook absoluut eens met, Kees. Maar Kees, als je kijkt naar die politieke besluitvorming... vind jij dat de coalitiepartijen het allemaal hebben gepresenteerd als politiek politieke keuze. Want ik heb juist het idee dat dit debat is gekomen en alles eromheen en het is ook nog niet klaar, denk ik. Nee. Omdat het niet wordt gepresenteerd als een politieke keuze, maar als een rationele afweging die gebruikt wordt naar aanleiding van allerlei adviezen, van wie dan ook. Ja, nou ja, misschien is dat ook wel de kern, dat het juist, en dat kwam gisteren niet voldoende uit de verf, nee. dat het inderdaad geen politieke keuze is en dat het een soort rationeel besluit is en dat het misschien mogelijkerwijs wellicht... Uh, maar wel, in welk uh, opzicht dan een rationeel besluit? Nou, rationeel want de namelijk adviezen dat, waren nogal tegenstrijdig, toch? Ja, die waren tegenstrijdig. Maar op een gegeven moment kies je voor een politieke koers... namelijk belasting heffen mm -hmm. of uh, geen belasting ja. heffen. En bij wie? Dat is een he dat, belasting heffen, dat is het machtigste instrument... van een regering uh, en een land. En dat is een politieke keuze. Als je dat namelijk niet doet, dan laat je het uh, liggen. En dan heb je geld uh, te weinig misschien voor andere dingen. En die politieke keuze, wat Spekman zegt, is natuurlijk waar. Die komt uh, nog terug. Dit onderwerp is een blok... aan het been van deze coalitie. Als er straks een wet voor ligt, krijgen we het hele circus nog een keer opnieuw. Dit is niet zomaar na vandaag voorbij. En ik durf nee. zelfs heel gewaagd te voorspellen, levensgevaarlijk in mijn rol, dat ik nog moet zien, uiteindelijk aan het eind van die discussie, wet, Eerste kamerbehandeling, eh, Tweede Kamer eerst de behandeling, of het er überhaupt eigenlijk wel echt ooit van komt. Waarom niet dan? Nou ja, omdat het een politieke keuze is. En dat ja. iedereen in ieder geval wel begrepen heeft... dat in een tijd waar je 1,4 miljard laat liggen... bij mensen die dividend krijgen... en mm -hmm. heel veel mensen denken thuis dividend, dividend... waar ligt het? In de huiskamer, in de keuken. <laughs> ja. Heel veel mensen hebben helemaal niks met dividend... en krijgen ook geen dividend. En het gaat om grote bedrijven... die als je even naar hun omzetcijfers krijgt, kijkt... dat dat ongeveer bij elkaar opgeteld ja. is. Hè? Shell en, en Unilever is ongeveer de helft... van de, de hele Nederlandse rijksbegroting dus ja, die zitten niet echt op een houtje te bijten. Nee, dus die kunnen moet, wel tegen een stoutje. Dus ja, moet je dat geld uh, wel, uh, wel geven op basis van veronderstellingen. Als het hele politieke beleid in Den Haag gebaseerd zou zijn... op veronderstellingen, dan zou er slecht aan toe zijn. Ja, er wordt natuurlijk ook uh, vanuit onze community gereageerd. Uh, Otto Jongmans schrijft ons... veel erger is het dat het aanzien van de politiek... dat toch al zo slecht is, weer wordt beschadigd. De meeste mensen zullen zich bevestigd zien in hun mening... dat de politiek niets anders doet dan de gewone man... voorliegen en belazeren... En anderen zullen zich afvragen hoe ver de politiek is afgedreven... van de werkelijkheid als je een middag en een avond... alleen maar met een paar memo's, maar vooral met jezelf bezig bent. Hans Pekman. Ja, ja, dat dus valt precies, het wel aardig wat ik samen. Ik, zei, ik ja. zei misschien iets vriendelijker. <laughs> ja. Maar dat is wel precies wat ik zei. Kijk, ik, ik, ik denk dat, dat het geen debat is over de waarheid, maar over geleidelijk aan een stapje dichterbij komen om duidelijk te maken dat er niet uh, echt alleen maar hele rationele argumenten zijn om dit besluit te nemen, maar dat het daadwerkelijk politiek besluit is. Dus dit komt terug. Daar ben ik helemaal eens met Kees. En ik ben het ja. dus ook eens met, uh, met onze uh, man vanuit het forum. Ja, je zou als cynische verstaande kunnen concluderen dat het eigenlijk allemaal ook Helemaal niet uitmaakte. Uh, liegen, draaien, wegmoffelen. Rutte komt er gewoon mee weg, Kees Bouwman. Nou, je kan uh, ook zeggen dat Rutte briljant is <laughs> ja. uh, in het, uh, met, met het politieke woord. Hè. Ik bedoel, hij heeft. Uh, dit is echt voor, voor taalpuristen, waarvan er eentje straks, als wij klaar zijn, uh, altijd nog even een column doet. Is het uh, aardig om, uh, om uh, te analyseren? Uh, het gaat, het haal die woorden er maar uit, ja. geen herinnering hebben, uh, niet relevant zijn. Ik uh, bedoel, wat zij gisteren ook de uh, minister van uh, Economische Zaken Wiebes. Hè, die dat is toch wel leuk om even te memoreren. Die een hele rare opmerking afgelopen vrijdag maakte... namelijk dat hij helemaal van niks wist. Ja. En blijkt een van hey, de hey. stukken zelf geschreven te hebben. En uh, ja, die ging gisteren, was heel slim, tactisch, strategisch natuurlijk... die ging meeveren met de aanval en die wilde eerst een woordje zeggen. En die ging een recensie van zichzelf geven. Die zei, nou, ik heb de beelden nog eens teruggezien van mezelf. De lange versie, en daar werd ik niet vrolijk van. Nee. En het beeld wat ik zag... Uh, was, ik zie een verwarrend gesprek en dat verwarrend gesprek was van degene uh, die het zelf recenseerde. namelijk uh, Wiebes en daarmee ja, was ook wel opeens de boetedoening gedaan en de kou uit de lucht en ja. toen wist iedereen nou laat het nou maar gauw tot stemmingen komen en dan kunnen we uh, naar bed nou. en uh, <laughs> ja. ja dat dat maar op zich uh, kun je ook zeggen, ja, Rutte heeft dat natuurlijk uh, wel goed gedaan. Maar ik vind wel dat er enige sleetsheid in het steeds maar uh, erin slagen iets wat uh, krom ja. is recht te praten. Nou ja, daar komt natuurlijk inderdaad dat dat op een ik... gegeven moment een punt. Sorry, want we hebben Teven gehad, we hebben Van der Steur gehad, we hebben de affaire Zelstra gehad. Uh, hoeveel krassen kunnen er nog op die Teflonplaat? Nou, je kan in de politiek heel veel krassen aan... als er uh, niemand anders is die jouw plek zomaar zonder meer kan, uh, kan innemen. Dat hm. speelt ook een rol. Om maar even een zijlijn te maken voor de politieke commentator... is we zagen meneer Dijkhoff... nou, uh, ik durf wel te voorspellen dat uh, Rutte naar hem keek... zo met uh, de gedachte... nou, ik weet niet of dat nou straks mijn echte opvolger moet gaan worden. Dus uh, hm. ja, dat is bijvoorbeeld één punt. Maar ja, op een gegeven moment... en uh, elke politicus zit een houdbaarheidsdatum... En, en ook aan, uh, aan Rutte. En op een gegeven moment zijn de mensen er wel klaar mee. Maar ja, dat klaar mee zijn zien we toch vooral bij verkiezingen. En die zijn er nu net even niet. Nee, en uh, die moeten er ook nog even niet komen, denk ik. Als het aan politiek Den Haag ligt op dit moment. Als je ziet hoe de partijen er allemaal voor staan. Ik ga even naar de bellers met jullie goed vinden hier aan tafel. Kees Martens, VVD-lid. Goedemorgen. Morgen. De reputatie van premier Rutte is ernstig beschadigd. Ja, ik vind, ik vind wel, ik ben VVD-lid en ik, ik vind wel dat er erg veel gebeurt waardoor uh, iedereen eigenlijk denkt van ja, wat gebeurt er allemaal? En uh, ik vind dit uh, dit wat er nu gebeurt, is zeker niet de schoonheidsprijs verdienen. Nee. En ik denk dat, uh, dat als er nog, nog meer van dit soort dingen gebeuren, dat er echt wel schade blijft hangen. En dat dat iedereen er toch wel een keertje klaar mee is. Uh, maar ja, zoals ik het net al eerder hoorde, hij, hij doet het op een of andere manier toch wel weer allemaal erg handig. En het lijkt van hem af te glijden, maar ik denk niet dat dit soort dingen te vaak moeten gebeuren. Ik denk dat de meeste mensen in Nederland niet ja. snappen wat hier precies aan de hand is. En dat vind ik uh, gewoon niet goed. Uh, en, en ja, het, het verdient zeker niet de schoonheidsprijs. En ik denk wel dat er enige schade is, uh, is, is aangericht. Ja, en ja. Wat, wat overheerst dan bij u dat gevoel van, uh, nou ja, die misschien wel uh, zeer ernstige schade die is aangericht. Of ook wel de bewondering misschien voor Mark Rutte hoe die zich hier uitredt? Nou, dat laatste... Dat vind ik persoonlijk wel meevallen. Maar ik vind de schade overheerst wel. Ja. Ik vind het toch wel... Er... De, de, de politiek ligt al niet zo heel erg goed uh, in, in het land. En, en het vertrouwen is, er niet zo groot, is al niet zo groot. De, de afstand is groot. En dit helpt daar absoluut niet aan mee. Um, dit lijkt alleen maar meer achterkamertjespolitiek. Meer... Uh, meer dingen die, die verhuld blijven, die niet openlijk zijn. En dat, dat helpt gewoon niet in de politiek. En dat vind ik erg jammer. En dat baart mij wel het meeste zorgen. Hartelijk en, dank, uh, ik denk, Kees Martens. Dan. Ja, we gaan even verder naar Ad van Eker, teleurgestelde MKB'er. Goedemorgen. Ja, ja. ja goedemorgen. Ik ben het eens met de stelling, maar ik ben nog meer verbijsterd. Goed, er, uh, met een beetje natte vingerwerk, 1,4 miljard. ...naar onze multinationals geschoven wordt. En als ik dan mijn eigen lijstje even als MKB'er heb... Ja. ...in de eerste plaats moeten we knokken om overeind te blijven. En dan heb ik hier het lijstje personeelskosten omhoog. Kostenaftrek wordt beperkt. We praten over zelfstandige aftrekbeperkingen. De energiebelasting gaat omhoog. De transitievergoeding voor een werknemer gaat omhoog. Ik heb hier een ondernemer bij ons op het dorp, die is 80. die heeft één knecht, die kan nog niet stoppen, want die knecht moet vijf jaar doorgaan. Ja? Als ik dan kijk dat ik bij de bank, als ik een kredietverhoging wil, na een slechte tijd, moet ik 26 formulieren, drie rapporten meenemen, hè? en dan wordt er nog beslist, uh, krijg je het of krijg je het niet. En dan gaan we dus zonder onderbouwing 1,4 miljard naar twee sterke, laat maar twee sterke bedrijven noemen, en de rest is ook sterk. En dan... Sta ik verbijsterd dat er eigenlijk een heel kabinet in meegaat... terwijl de MKB de motor is van de economie. He, veel mensen aan het werk houdt. Maar aan de andere kant is de MKB op dit moment ook het kind van de rekening. En ja. als ik kijk hoeveel MKB'ers er omvallen en hoeveel MKB'ers het zwaar hebben... Dan, dan, dan is dit waar ik met verbijstering naar heb zitten kijken. Nog meer was ik verbijsterd van, van dit als van het liegen dat eigenlijk gewoon een hele grote groep economische motoren gechauffeerd worden ten, ten koste van dit soort gaatjes. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig als regering? Uw punt is duidelijk, meneer Van Ekeren. Dank u wel. Ik ga door naar Hannes. Goedemorgen. Dag, met Hannes. Ja, Hannes heeft steeds meer het gevoel... dat hij een uitzondering in Nederland aan het bord is. Waarom? Ten eerste... Nou, ik, ik heb wel een heel groot respect en een groot vertrouwen in de politiek in Nederland. Ja. Ik denk, uh, uh, ideaal wordt het nooit, het blijft mensenwerk. Maar wie er, welke coalitie. Ik ben nou 60 plus, ik, ik ben met Joop op de Nuil opgevoed, noem ik het altijd maar. Mm -hmm. Maar uh, ik heb in iedere coalitie in Nederland uh, altijd vertrouwen gehad. Omdat het juist een coalitie is waarin altijd een, een, een, een, een, een stevig spanningsveld bestaat. Tussen verschillende partijen en waarin, net als in het hele leven, hadden we een hoop compromissen gemaakt. moeten. Kijk, ja, ja. die, die wet, dat weet ik niet. Daar zeg ik eerlijk van, dat, daar ben ik gewoon niet uh, kundig genoeg voor om dat goed te kunnen beoordelen. U bedoelt de afschaffing van de dividendbelasting? Ja, precies. Ja. Maar als het nou om, om, om de rutte gaat, zo, zo noem ik het maar. Ik heb gisteren de tijd genomen om het debat van A tot Z te kijken. Mm. Ja, dan zeg ik, ah, er is een prachtig debat. Veel drama, prachtig allemaal. Maar uh, ik zie ook een oppositie die eigenlijk heel gefrustreerd aan het eind maar motie indient, omdat ze uiteindelijk... ...op uh, onze premier uh, geen vat krijgen. Nee, dat... En ik geloof zijn ik, ik geloof verhaal wel. Ik heb niet het gevoel dat daar een man staat die daar nou werkelijk... Nee. Alles daar te belieren en te verdraaien. Er zijn dingen niet helemaal lekker gegaan. Dat heeft hij in deze zelf veroorzaakt. Als je ja. het, het, het, het hele verhaal terugdraait. Maar ik heb absoluut vertrouwen in ons systeem. Nou, dus. die, heb, die staat genoteerd, Hannes. Dank u wel. Paul Eigenhuizen, goedemorgen. Voormalig VVD-raadslid in Nijmegen. Voormalig. Waarom ja. eigenlijk? Ik, nou ja, ook dit, dit soort redenen. Ik heb gisteren ook het debat zitten kijken. En ik vond de tenen krommen tot vannacht 1 uur. Het draaien, het liegen, het is echt... Uh, ja, er is een, er is een nieuw, nieuwe sport uh, uitgevonden, lijkt het wel. Ja, en die sport is... Ik ben, ik... Hoe kom ik nou, uit ja, een onmogelijke situatie? Ja, ja hoe, hoe maak ik alles zo vaag mogelijk? Hoe gooi ik het grootste hoogkordijn uh, van, van Nederland uh, omhoog? Ja. Heeft u ook afscheid genomen van de VVD? Of alleen als ja, raadslid? Zeker. Ja, nee, Nee, nee ook, ook als raadslid. Ja, u bent ja. helemaal klaar met de politiek. En dat is mede vanwege nou, ja. dit soort... Uh, Nee, doen. ik ben, ben, ben, ben met een eigen partij zit ik nu in de gemeenteraad. Oké, okay. Leefbaar Nijmegen. Uh, voor Nijmegen Nu. Oké, okay, ja. En uh, ja. wat is uw belangrijkste kernpunt? Openheid en transparantie. Ja, dat snap ik. Ja, zeker uh, na deze affaire wellicht. Nou, maar, daarvoor, daarvoor al. Dat Kijk, was op het moment al zo. dat je onderhandelingen gaat doen, kun je gewoon openbaar onderhandelen. Dan heb ik dit soort... Geen doen niet. Gewoon nee. in openbaar onderhandeld. Dan is gewoon alles open en alles transparant. Ja. Ik ga u danken. Paul Eigenhuizen, voormalig VVD-raadslid in Nijmegen. Dus uh, de uitslag probeer ik hier in beeld te krijgen. Uh, 641 stemmen zijn er uitgebracht. 82% is het eens met de stelling. de reputatie van premier Rutte is ernstig beschadigd. En 18% oneens. Meepraten? Gebruik hashtag spraakmakers. of volg ons op Facebook. Spraakmaker van vanochtend, Hans Spekman. U had ook ander nieuws uh, dat u wilde bespreken. De vol Vokskrant brengt vanochtend namelijk nieuwe bewijzen over martelingen door de FBI op Amerikaanse bodem. Dat is groot nieuws wat u betreft. En ook wat de Volkskrant betreft, want er staan vier pagina's helemaal vol mee. Ja, dus ik, ik vind het tweeledig groot nieuws. Ik vind het heel groots van de Volkskrant dat ze vier bladzijden in een tijd dat er weinig wordt gelezen wijden aan zo'n onderwerp. Uh, en ik vind het onderwerp ontzettend belangrijk, want er is heel veel, heel lang gesproken over de schande van Guantanamo B... En dan vervolgens zie je dat het toch die martelingen nog steeds plaatsvinden. En dat zegt iets over onze westerse beschaving. En het belang dat we ervoor blijven strijden. En niet onder het mom van bescherming tegen terrorisme... zomaar alle normen die we ooit ja. belangrijk hebben gevonden met elkaar opgeven. Ja, we zien ook een, een, bloot. een groot interview met Ali Al-Mari. Ja. Uh, die is ooit vanuit Qatar naar Amerika gereisd ja. om daar te gaan studeren. En hij werd vertacht van betrokkenheid bij de aanslag 9-11. Uh, wat, wat is het beeld dat opduikt als je dat interview leest? eigenlijk toch onderzoekstechnieken die uiteindelijk over de top gaan... omdat ze heel veel vrijheid krijgen, vind ik. Om, Geef eens een om... voorbeeld daarvan. Nou ja, uiteindelijk, hij zei, ik wist niet waardoor ik... Hij, hij stikte bijna, een aantal keren... Mm -hmm. Er werden toch technieken gebruikt die gewoon zijn afgesproken in de internationale conventies die niet gebruikt mogen worden omdat het martelen zijn. En je ziet hoe het verschuift. Dat hij wordt opgepakt. En van verdachte nemen ze steeds minder genoegen. met het feit dat hij misschien het niet gedaan heeft. Dus ze gaan afdwingen. Ja, een beetje zoals in de middeleeuwen. Dat hij gewoon alleen maar vrijkomt als hij bekend. Ja. En als je heel erg gemarteld wordt, op enig moment. Zijn dan heel veel mensen, of je moet heel sterk zijn, geneigd om te bekennen. Ja. ook wat je niet hebt gedaan? De Volkskrant heeft die dossiers gekregen van een Britse NGO. samen met andere media als CNN, Dead Zeit, The Guardian. En uit die dossiers blijkt dat martelpraktijken. die we kennen, inderdaad uit Guantanamo Bay natuurlijk. dus ook door de FBI zijn toegepast op Amerikaanse bodem. Kees Boman, verbaast jou dat? Nou ja, het is natuurlijk een, voortdurende, een voortdurend dilemma... Voor, uh, ja, voor de politiek eigenlijk, en voor, voor regeringen... Uh, om de rechtsstaat uh, in ere te houden... en de angst voor uh, terrorisme te beteugelen. Ja. En dat dilemma zie je overal. Ja, daarom zou, is ook in bepaalde landen uh, de wetgeving heel erg opgerekt. Hè? Dat, uh, nou ja, dat speelt ook bijvoorbeeld bij ons. Hè? Denk maar aan de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. is ja. toch een deel van onze privacy die we moeten inleveren. Ja, iets minder uh, rigoren. Dan de Ja, dat is minder greus, maar dat zijn allemaal wel tendensen ervan. De wetgeving in Groot-Brittannië is heel erg verscherpt. En de noodtoestand bijvoorbeeld in een land als Frankrijk ja. werd steeds verlengd. Dus dat zijn allemaal gevolgen waarbij je constant alert moet zijn... die rechtsstaat is toch ons grootste goed. Ook angst hebben dat die aangevallen wordt. Maar dat betekent niet dat we de methodes van de... Tussen aanhalingstekens de tegenstander of de vijand stilaan uh, gaan, uh, gaan overnemen. Want dan is het en zoeken. Het is inderdaad een, een schokkend verhaal. Obama wilde eigenlijk inderdaad dat guantanamo berry ja. opheffen. En het is er nooit van gekomen. Nee, en Trump heeft iets minder moeite met uh, pittige voormethoden. Ja, die heeft een uh, wat, uh, wat. We antwoziek. zouden als mensen moeten blijven vlaggen naar menselijke vooruitgang. Ja. En niet terugkeren naar de Spaanse Inquisitie. En dat vind ik zorgbarend eigenlijk. Dat we geleidelijk aan wegglijden en niemand staat er meer voor. Dat is nou. eigenlijk. Als het vorige onderwerp staat de politiek nog voor een eigen overtuiging. Als je daarvoor staat, kan je er respect voor hebben. We praten zo verder met Hans Spekman en Kees En <totstuk> NTO Radio 1: Koningsdag op 1 rechtstreeks vanuit Groningen en Amsterdam.